De Britse ambassadeur noemde dat besluit schokkend. Hij zei dat er niets terecht komt van een Palestijnse staat als Israël verder bouwt in bezet gebied. Ook benadrukte hij dat de veiligheid van Israël en een Palestijnse staat zeker niet onverenigbaar zijn. In de Veiligheidsraad was de VS de enige die geen kritiek had op Israël.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 Het bedrijf dat de implantaten leverde werd vorig jaar in de ban gedaan. Dat bedrijf, Polyimplant Prothese, exporteerde ook naar Groot-Brittannië. In Nederland zijn de borstimplantaten nauwelijks gebruikt. Rotterdamse onderzoekers leggen zich erbij neer dat hun beschrijving van een zeer gevaarlijk vogelgriepvirus maar beperkt wordt gepubliceerd. Deskundigen van het Erasmus MC slaagden erin een griepvariant te maken die waarschijnlijk van mens op mens kan worden overgedragen. Ze wilden er een artikel over schrijven in het wetenschappelijke tijdschrift Science. Dat stuitte op bezwaar bij een adviescommissie van de Amerikaanse overheid. De commissie is bang dat het gevaarlijke virus in handen valt van terroristen.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 Gaza Luna. Helco Span. Goedenacht en fijn dat u nog steeds bij ons bent. Ja, met woest water gaat vrijdag dus de nieuwe familievoorstelling van het Rood Theater in première. En in het komende uur ga ik graag met u praten over de mooiste familievoorstellingen die u ooit gezien heeft als kind of als volwassene, Terwijl u genoot van uw kinderen die ademloos de voorstelling volgden. Maar wie weet heeft u zelf ooit ook wel eens een keertje op die planken gestaan. Bijvoorbeeld in het kerstspel van school. En dan ben ik benieuwd welke rol uh, was uh, toen voor u weggelegd. Zag u zichzelf als stralen, als, als wereldberoemde acteur? Of was u een heel dubieuze Jozef of Maria? U kunt bellen met 0800-1121, 0800-1121. Mailen dat kan naar kazaluna.ncrv.nl. En twitteren dat kan dan weer met hashtag Kazaluna. En ik kreeg bijvoorbeeld een mailtje binnen van Teun Ga, Teun schrijft... Ik zat op de doopsgezinde zondagsschool in Veenwoude in Friesland. Op eerste kerstdag kreeg ik daar mijn eerste echte hoofdrol. Ik mocht Jozef spelen in de levende Kersthal die voor de kerk stond. De echte ezel, de koningen, de engel, Maria en Jezus... konden me allemaal niets meer schelen. Ik was Jozef en daar ging het om. Wat was ik ineens gelukkig dat de kerk aan een drukke weg lag... zodat ik wist dat ik een publiek van duizenden had... Natuurlijk hadden we ook publiek aan het hek van de stal. De mensen die naar de kerk kwamen passeerden de stal. En terwijl ieder kind in zijn of haar rol stijf bleef zitten op de balen stro, stond ik op en vroeg iedereen die langs kwam... wil jij ook een handje van Jozef? Nou, dat wilden de mensen wel. Ik vond me belangrijk en een echte ster. En nu jaren later sta ik nog steeds in die droom... door te acteren, te zingen en te regisseren als uh, mijn werk. Ja, het eigenwijze, schrijft Teun Ik heeft er doorgezet... en heeft me gebracht waar ik nu ben. Reactie van Teun ga op de vraag... of u misschien wel eens het kerstspel heeft gespeeld... of u wel eens Maria of Jozef bent geweest, of toch eerder de kerstezel. 0800-1121, 0800-1121. Mailen kan naar casaluna.ncv.nl. En twitteren, dat kan dan weer met hashtag Casaluna. En ook muzikaal staan de familievoorstellingen van nu en toen centraal. Eerst nog een liedje uit Woestwater, dat had ik u beloofd. Een liedje waarin u opnieuw een van de hoofdrolspelers hoort... Sanne Wallace de Vries. Dit keer als uh, moeder van het uh, jongetje dat, dat al die avonturen gaat beleven. Dit is Sanne Wallace de Vries met Nimmermeer. Nimmermeer zal ik hem nog zien. Nimmermeer zijn meer zijn haar omboelen, geen enkele keer, nimmer meer. Ja, misschien was hij onstuimig, ja, misschien was hij brutaal, hoe dan ook, ik liet hem vallen. Dat nooit meer, nimmer meer. Met elke minuut raakt die Sallewallis de Vries, nimmer meer. Uit de nieuwe familievoorstelling van het Rode Theater. die komende vrijdag in première gaat. Sallewallis de Vries als moeder. Zij bezingt het gemis van haar zoontje. Het zoontje dat een kweeste maakt, dat hem leidt naar woeste wateren. U kunt bellen als u herinneringen wil ophalen aan andere familievoorstellingen... die u ooit gezien heeft. Dat hoeven natuurlijk niet alleen de voorstellingen van het Rood theater te zijn. Dat kunnen ook voorstellingen zijn die u lang geleden al zag in het, in het theater. Zo vertelde Don Duins mij net nog voordat hij wegging... dat hij vroeger altijd naar Rob van Rijn ging kijken, naar de meme En wij gingen met school inderdaad altijd naar het Scapino-ballet. Dus ik ben benieuwd of u ook dat soort schoolvoorstellingen hebt gezien. En als u nou kinderen heeft, kan ik me ook voorstellen dat het echt een genot is... Maar die kinderen te kijken, terwijl zij genieten van een theatervoorstelling. Ook die ervaringen, daar ben ik benieuwd naar. En in deze dagen wordt natuurlijk overal op scholen... het kerstspel uitgevoerd. En wie weet heeft u daar ook ooit wel eens in meegespeeld en zag u als Jozef of Maria... een stralende toneelcarrière glanzen aan de horizon. U kunt bellen met uw herinneringen, met uw verhalen, met uw ervaringen... met 0800-1121, 0800-1121. U kunt mailen naar casaluna.ncf.nl en twitteren. Dat kan dan weer met hashtag Casaluna. Rob, goeienacht. Ja, goeienacht. Rob, jij hebt in de kerststal gestaan. De levende kerststal zelfs. En welke rol vervulde je in de levende kerstal? Ik was uh, koning Balthasar. Eén van de drie koningen? Eén van de drie koningen. En wanneer was dat, Rob? Dat uh, heb ik vrij ver gedaan, tot uh, afgelopen jaar. En dan uh, zat in Den Haag. Ah, dus je was een, een volwassen acteur die als koning Balthasar uh, zijn rol speelde in die, uh, in die levende kersthal in Den Haag. Ja, sterker nog, dat was, uh, was toen een project voor daklozen, dak- en thuislozen. Mm -hmm. En ik was toen en thuisloos. Gelukkig dit jaar uh, heb ik mijn eigen hutje. Maar uh, ik heb dat echt vijf jaar met veel liefde en vreugde. En ik keek elk jaar weer naar uit. Ja, en wat, wat... Ja, wat moest je dan doen als Balthasar, als koning Baltasar? Of nou ja, moest je goed, er alleen uh... maar staan? Nee, goed, maar er waren ook uh, beestjes bij en zo. Een kameel, een os, een, uh, wat schaapjes... En is dus wat geitjes en uh, ja, goed, eh, gewoon een beetje uh, rondwandelen en een beetje... Tenminste, de meeste van mijn uh, collega's, de andere koningen en uh, dergelijke, die bleven alleen maar staan. Maar ik uh, vond het juist leuk om uh, een beetje inter interactief te zijn met, uh, met de mensen en dan... Uh, ...de kindertjes mee te nemen en zo. En, uh, want Maria... ...die zat maar op de stoel... ...en uh, het babyje lag maar in dat tripje. Ja. En dat pakte ik maar het clubje beter... dan liet ik aan de kindertjes zien. En ik heb dat echt heerlijk gevonden. Dat ja. was een geweldige tijd. En droeg je dan ook van die prachtige... ...brokaten, mantels die ik me voorstel... ...bij de drie koningen? Ja, ja, ja. We ja, ja. waren echt allemaal... Uh, ...perfect gekweed. Uh, gesminkt en dergelijke... Dat was echt geweldig. En ja, alleen uh, dit jaar, uh, van dit jaar kon het, mocht we laat niet meer doorgaan. Uh, kon niet meer doorgaan uh, vanwege de bezuinigingen natuurlijk. Vanwege de, de bezuinigingen is de kerst al weg bezuinigd? De kerst is weg bezuinigd, want daar uh, heeft de gemeente Den Haag... Uh, ongeveer uh, 15.000 uh, euro uh, mee, uh, mee bespaard. Ik vind het wel onherbiedig om de kerst juist weg te bezuinigen dat voor een bedrag van 15.000 euro. Uh, daar praten we over in deze tijd. Want we het over uh, miljoenen en miljarden hebben en zo. Zeg, en hoe lang stond die levende kerst al daar opgesteld? Bij het stadhuis, zei je? In, in het stadhuis In het ook. stadhuis. In, in het, ik weet niet of stadhuis kent. In Den Haag dat is een heel groot wit gebouw. Ja, ja ik ken het, ja. En daar uh, in het atrium uh, in het hoekje van zijn uh, van huis, Daar stond de kerst al op en dat, ja, dat was elk jaar was het gewoon nodig. En uh, ja, vorig jaar waren er uh, minder mensen. Want vorig jaar was het een extreem uh, koude winter natuurlijk. Dat is waar. En uh, ja, er konden ook uh, die levende dieren... die elke dag weer naar hun stal terug gaan... konden niet komen vanwege slechte weer en zo. En er zeg maar... dus waren er veel minder mensen. En dus bij uh, even, even die uh, wethouder beslist. Dat, uh, ja, er komen zo weinig mensen dat, uh, ja goed, dat moeten we niet meer doen. Zonder hoor. Dat is een keer zoveel geld. Ja, nou, nou was je dak- en thuislozen. Dat was een project voor dak- en thuislozen. En nu zeg ik, ik heb mijn eigen hutje weer. Dus in die zin mis je die kerst al misschien niet. Maar op welke manier mis je nu wel uh, het spelen van die rol van koning Baltasar? Ja, gewoon uh, wat zei, de interactie met, uh, met de kindertjes en zo. En dat de kindertjes dan naar je toe komen. En uh, nou, een, uh, een mandarijntje geven en zo. Mm -hmm. en ook uh, dat ze dus... Uh, zeg maar uit de mond van hun ouders... of van een juf... dat, uh, dat ze zelf niet durven te vragen... waarom ben je dakloos geworden... en hoe komt het als je dakloos bent en zo? En dan laat ze maar de kinderen vragen. Omdat dan, dan, uh, de ouders dat zelf niet durven te vragen of zo. Nee, want mensen wisten dus dat die mensen die daar in die uh, stal stonden... dat het ja. dag- en thuislozen waren. Ja, ja dat, dat, dat, dat, dat was bekend. Dus het was in die maar, zin ook een heel nuttig project. Omdat je, dat je op die manier natuurlijk ook je verhaal veel makkelijker kunt vertellen... en mensen uh, meer begrip kunnen, kunnen krijgen voor, voor jullie positie. Ja. Nou, dat, dat, dat, dat heb ik zeker ervaren. Want uh, uh, me mensen die uh, zien dat kan thuisloos altijd, uh, ja, ik noem het altijd maar als een soort supertje. Ja. Die uh, met de kapotte kleren over de straat lopen of uh, helemaal laaf loopt met een flesje neef onder de arm of zo. Maar ze, ze, ze, uh, zo, kennen, zo denken mensen dat kan dat thuisloos eruit zien. Dus, uh, ja, ik wil niet zeggen dat ik uh, erg uh, gefaillet uh, bijloop, maar ik zie je gewoon. Volgens nee, mij herken je me niet als ik uh, als elkaar tegenkomen. Als nee. Dan denk ik niet, hey, je niet, hé, daar gaat een dak aan thuislozen. Nee, Nou, nee. uh, Wat ik ook zo interessant vind, Rob, je hebt dat vijf jaar gespeeld. Uh, je deed het met overgave, zo te horen. Had je vroeger ook wel eens in het kerstspel van school gespeeld, bijvoorbeeld? Of was dit echt je eerste acteerervaring? Dat was echt mijn eerste, acteer, eerste acteerervaring. En ja, echt, ik heb het echt, uh, vijf jaar... Uh, heeft uh, tien, jaar, tien jaar lang heeft bestaan. Mm -hmm. Maar echt uh, die vijf jaar, nou, ik keek, echt, elk jaar keek er echt ook naar uit. Als het uh, september, oktober werd, dan uh, begon mijn boet al een beetje te koken, zeg maar. Ja, de koning ja. Baltasar van de Haagse kerststal. Rob, ja. dankjewel voor je herinneringen. inderdaad stom dat die uh, kerstal uh, niet meer opgesteld uh, ja, staat daar maar, in het stadhuis. Er wordt zoveel geld mee bespaard, 15.000 euro. Ja, maar toch, het is de kerst dat al. Daar praat je he. over in deze tijd. Rob, dankjewel voor je reactie. Oké, okay, goed. En een goede nacht nog. Jij ja, u ook. Dag, koning Balthasar. Dag. Dag. Van Rob, uh, adios Colin Batazar. naar Harry. Harry, nacht. Ja, dag. Harry, uh, heb jij zelf gespeeld of ging je vroeger vaak naar het theater... naar bijvoorbeeld uh, jeugd- en familievoorstellingen? Ja, ook. Maar wat ik voorbel, dat is uh, het Rood Theater... Um, die hebben uh, in de William Boetlaan in Rotterdam uh, hun, uh, hun theater. Ja, die hebben een eigen theaterzaal inderdaad. Wat ja. zeg je? Die hebben ja. een eigen theaterzaal. Ja. En uh, heel vroeger, uh, mijn tante die was uh, officier bij het Leger des Heils. En het gebouw waar, waar zij in zitten, dat uh, was vroeger een Leger des Heilszaal. Mm -hmm. En met kerst dan heel graag daar naartoe, van het Legende des Heils, met kerst altijd heel druk met, uh, met, met ja, kerstspelen uh, en, en muziek en uh, uh, op een gegeven moment toen ik jaren later weer in Rotterdam kwam en daar is weer ging kijken van, uh, goh, hoe ziet dat er nu uit, toen ontdekte ik dat dat het, het, het Rood Theater was. En mijn eerste theaterervaringen, die zijn ook, uh, ja, bij het Leger des Heils. En wat, wat speelden ze daar dan bij het Leger des Heils bijvoorbeeld? Ja, ja kerstspelen en, en, en, en muziek. En ik weet ook nog, voordat er dan stond, van, zo heette dat dan, mijn tante in Enschede. En dat ik voor het eerst uh, in, in de Schouwburg in Enschede kwam. S'morgens om zes uur. En uh, daarachter het toneel kwam. En mijn ogen uitkeek. Ik was toen een jaar of tien van hoe zo'n theater eruit zag met... Mm -hmm. uh, He, van, van, van, ja, er de, de stonden decorstukken en ik vond dat ontzettend spannend. En uh, achteraf denk ik wel eens van, goh, uh, want ik hou ontzettend van theater... en ik speel zelf ook toneel. Misschien was dat wel het begin van, dat wil ik ook. Ik wil op zo'n op, op zo toneel staan, ik wil spelen. Ja, terwijl de bedoeling van jouw tante waarschijnlijk was... om jou het evangelie bij te brengen. Uh, ja, maar dat had ik er niet bij. Nee, nee, nee. want speelde tante toneel of speelde tante nee, muziek? Nee. Of op of, of welke manier nee. uh, werd mijn dat tante? verhaal verteld door het leger des Huis en door jouw tante meer specifiek? Ja, nee, mijn tante die was uh, officier, dus uh, uh, uh, voor kerkelijke begrippen een soort dominee. Uh, zij deed preken en ze, ja, een soort dominee is dat dan, maar dan van het leger des Huis. Mm -hmm. dus, uh, dan ben je ja, officier. Dus ze was majoor en, en toen werd ze brigadier. En, en dus ja, dat, op zich, maar met kerst was het daar natuurlijk heel spannend. Want dan, dan gebeurde het, ik heb zelfs geloof ik eens een keer bij een kerstpot gestaan. Omdat er iemand uitviel en toen was ik twaalf of zo. Maar verder heb ik, ja, had ik niks met het leven er zelf, Alleen mijn tante, die, die was daarbij. En, en uh, ja, kerstspelen, ik heb er zelf nooit aan meegedaan. Maar ik speel... Uh, wel zelf uh, toneel en, en theater. En doe je dat in het amateur of doe je dat professioneel? Nee, in het amateur uh, En ik wat voor soort probleem. rollen speel je dan? Wat zeg je? Wat voor soort rollen speel je dan, Harry? Nou, wij, wij spelen eigenlijk van alles uh, stukken van Tjechov. En vanavond heb ik nog gerepeteerd en, uh, een stuk van Eckburn. Uh, dus wij spelen ja, allerlei soorten stukken eigenlijk. En heb je nooit overwogen om er echt je beroep van te maken? Want als jochie was je al gefascineerd ja, je. door dat theater in Enschede, bijvoorbeeld. Ja, weet je, ik, uh, ik, ik, ik, ik, ik was een jaar of uh, 15, 16 en toen zei ik het thuis eens een keer... En, uh, ik wil naar de toneelschool en toen begon ze allemaal heel hard te lachen... want dat, dat was in onze kringen, uh, dat deed je niet, dus ben ik wat anders gaan doen... en ik, ik heb uh, daar ook uh, geen moeite mee, want ik, ik vind het eigenlijk ook wel leuk, het is een hobby gebleven... En, uh, hobby's zijn ook heel leuk. Ja, dat is waar, absoluut. En, en het is nog steeds een hobby. En ben je in, in dat oude gebouw van het Leger des Saal in Rotterdam, waar nu het Rood Theater zit. Ben je er ook daar wel eens naar voorstellingen al gaan kijken van het Rood Theater? Nee, nee, dat wil ik nog steeds. Maar ik woon gewoon te ver. Ik woon in Groningen. Dus je komt daar niet zo vaak. Maar nee. dus ik heb nog wel eens, ik wil wel eens weer in die zaal zitten. Waar ik vroeger als jongetje. Uh, dan uh, nah, nee, niet stiekem, maar mijn tante woonde daarboven. Dus dan ging, ging ik in die grote zaal en dan stonden daar allemaal muziekinstrumenten en een heel groot podium. En dan was er niemand in de zaal en dan ging ik op dat podium staan en dan, dan deed ik net of ik artiest was. Dat, ja. Daar begon je voorliefde voor het theater en voor het ja, toneel. Ja, precies. Ja. Maar mijn verbazing was, ik, ik was heel verbaasd dat ik later zag: van... Oh, het is nu een echt theater, het is het Rood Theater kan geen toeval geweest zijn, eigenlijk. Hè? Nee, vast niet. Ja, althans, niet vanuit jouw perspectief. Nee, Harry, ja. dank je wel voor je verhaal. Ja, okay. En ik wens je nog een uh, goede nacht. Ja, wel rustig. Wel rustig voor straks. Na twee uur pas, en dan één ding te ja. <laughs> Wel rustig voor dan. Dag. Ja, we hebben nog meer muziek uit uh, uh, jeugdvoorstellingen, uit familievoorstellingen. Ja, zuster, nee, zuster. Ja, dat kent u natuurlijk ook allemaal. Als u van een bepaalde leeftijd bent, in ieder geval ik. ik ik vond dat echt geweldig als kind, die televisieserie. Met het blokken met Leen Jongewaard. Ik heb er echt van genoten toen ik hier jaar of zes, zeven was. Daarna eh, werd het stil rondom ja, zuster, en nee, Maar toen kwam het Rood Theater met een eh, familievoorstelling... gebaseerd op datzelfde ja, zuster, nee, zuster, Dat was eind jaren 90. Daarna zou er nog een film komen, er zou opnieuw een musical van gemaakt worden. Maar het Rood Theater pikte het als eerste weer op. Met Loes Luca als zuster Clivia. Dus Loes Luca trad in de voetsporen van Hetty Blok in het uh, theater als zuster Clivia. En in datzelfde jaar, 1999, verscheen er een heel bijzondere opname van De Twips. Een van de liedjes uit Ja, te Neezuster. Nee, een opname die terug te vinden is op een cd met een zingende Harry Banning. Harry Banning, immers de componist van alle liedjes uit Ja, te Nee, zuster. En naast Harry Banning hoort er dus Loes Luca. U hoort ook Hattie Blok, de oude zuster Clivia. U hoort Willem Nijholt, u hoort uh, Henny Vrienden. En u hoort ook nog uh, rapper Zebulo in een heel bijzondere uitvoering van de Twips. Twips, Twips, Twips. Eerst de handen op de heupen, dan de handen op de bips. Bips bips. Trips, twips, twips. Het is voor nette oude dames even goed als voor de hips. Twips, twips, trips. Voor twips, de, tiener twips, de tiener en de twen. Als je 86 bent, als je moeder met verkouden. verkouden. En je ziet een beetje pips. Twips, twips, twips. Twips, trips, trips. Trips, trips, trips. Met je benen in de hoogte en je handen aan de pips. Trips, trips, trips. Val niet over de piano, anders kom je in de trips. Trips, trips, trips. het is zo makkelijk te leren. Ook voor middelbare heren. Als je kakerlicht aan bent en je ziet een beetje pips. Oh, oh, oh. Trips, trips, trips. No, Kom like maar in. Kom maar in. Kom maar in. Kom maar in. Kom maar in. Kom maar in. Kom maar in. Eerst de handen op de heupen, dan de handen op de pips. pips. Trips, trips, trips. Dit aan de dames, net zo goed als voor de hips. Trips, trips, trips. Voor de tiener en de twen. Als je 86 bent, als je moet dat even kouden. En je ziet een beetje pips. Oh oh oh trips, trips, trips. Wat een super Ik ben Ik Zeg even de knelpies af, Rief, kom op die, die, Ja, wat een geweldige uitvoering van de Twips. Met andere Loes-Luca en Hattie Blok. Het gaat over familievoorstellingen, over jeugdvoorstellingen. Het is bijna kerstvakantie, dus dan is het echt ideaal... om met de hele familie naar het theater te gaan. En ik ben benieuwd naar uw herinneringen aan jeugdvoorstellingen... aan familievoorstellingen die u gezien heeft in het verre verleden... of onlangs nog. Misschien heeft u nog tips voor ons. Voorstellingen die we niet mogen missen deze kerstvakantie. En wie weet heeft u zelf ook wel gespeeld in bijvoorbeeld een kerstspel vroeger... Als, als Jozef, of als Maria, of als Ezel... als het uh, u wat minder uh, afging bij de rolverdeling. U kunt bellen bij 0800 1121 0800 1121. U kunt een mailtje sturen als u dat prettiger vindt... naar casaluna.ncf.nl en twitteren. Dat kan met hashtag Casaluna. En komende maandag, op tweede kerstdag... hebben we trouwens ook een speciale uitzending voor u voorbereid. Een speciale uitzending van Casaluna. Collega de Plag opent dan namelijk met een aantal speciale gasten... de prullenbak... Want aan alles wat we met kerst hebben weggegooid, kleeft vaak een mooi verhaal. En dat laten we horen, dat verhaal. Nou, wilt u ook meedoen? Dat kan. Open dan uw vuilnisbakken. Zoek tussen de kerstpapiertjes, de opgebrande kaarsjes en de enveloppen van overzeese brieven. Naar uw eigen persoonlijke Kerstverbeleving. En dat vuilnisbakverhaal van maximaal 300 woorden, dat kunt u tot en met 23 december nog mailen naar casaluna.ncrv.nl casaluna.ncrv.nl Het mooiste verhaal wordt voorgelezen in de uitzending... en de schrijver daarvan wint een cadeaubon ter waarde van 50 euro. Nou, wilt u ook meedoen met de fotowedstrijd die bij deze uitzending hoort... ga dan naar onze fanpagina op Facebook. facebook.com slash facebook.com slash en is uw foto de mooiste, ook dan wint u een waardebond ter waarde van 50 euro. Aan de telefoon heb ik Marleen. Goeiedag, Hallo. Marleen. Ik heb twaalf jaar lang op de vrije school gezeten. Ja. Raar woord gezeten. En werd ontzettend veel toneel gespeeld. Oh ja. We waren zeven jaar en toen deden we al de ijsmuts van Prits Karel. Wat was dat voor stuk? Ach, nou ja. Wat het zegt. Heel, heel iets leuks, dat weet ik niet meer. Dat was in de jaren vijftig. Maar... Um, een paar weken daarna moest ik naar, of ging ik naar de trouwerij, zoals de trouwerijdag van mijn oom en tante. En mijn moeder had het boekje meegenomen. En zodat ik het voor zou dragen. En dan nou weet ik dat mijn oom, de broer van mijn vader, maar een rotschool vond. Hij was zelf leraar. Toen mm -hmm. dus heb ik het hele boekje voorgedragen uit mijn hoofd. Echt helemaal uit je hoofd? Uit mijn hoofd, zeven jaar. Zo goed zat het erin. Ja, ja, ja, ja. En vond je het leuk om het toneel te spelen, Marle? Ik vond het heerlijk. Maar ik moest ook wel. De, de, de leraren deden altijd het paradijsspel en het kerspel. Het paradijsspel, uh, dat, uh, nou, ja, ik geloof niet, maar dat doet er verder niet toe. Zij, uh, Godvader, dat was dan de bovenmeester of zo. Die zei: Adam, waar zijt gij? En Adam, hier. En toen zei die gemene gluipert. Niet ik, maar zij o oh, hier heeft van de verboden vrucht gegeten. Dat vond ik zo'n gluiperige rotstreek. Ja, wat een, een verraderlijke tekst, ja, hè? Ja, ja. Maar ook uh, in het Polski hebben we de Merchant of Venice gespeeld in het Engels. Ik was een Porsche en uh, dat, dat was grandioos. En hoe oud was je toen? Uh, ik denk in de puberteit. Maar in het Engels toen al zo in het jong het Engels, al. Engels ja, mijn vader overhoorde me zodat het uh, maar ik heb een redelijk goed geheugen. Gehad. Dus, uh, maar wat, wat mensen denken over de vrije school. dat is geen vrije school dat je maar het aan kon rommelen. Dat was vrij van is vrij van staatstoezicht. Mm -hmm. Dat is het misverstand uh, wat mensen hebben. Maar dat toneelspel. Ja, ook Ben Groenier. Die leraar toen. Of uh, toneelleraar. Die heeft ons nog leren spelen. En, nee, het was elke dag weer. Of elk jaar weer een feest. Dus ieder jaar hadden jullie een uitvoering van weer een ander stuk? Ja, ja, ja, ja, ja, Midsummer Night's Dream, ook in het Engels. Nou, grandioos. Maar ook die leraren speelden grandioos. Mm -hmm. De Duitse leraar, die was de duivel en dat deed hij zo grandioos. Maar dat van Adam, dat, uh, dat is me bijgebleven. Nee, dat beviel je niet. Ik kreeg de pest aan hem. Ja, ja, ja om Eva een beetje te verraden op deze manier. Ja. Zeg maar alleen, heb je ooit wel eens in een kerstspel uh, gespeeld? ook? Of deden dat de leraren alleen maar? Nee, dat deden de leraren. Paradijsspel en het kerstspel. En wij deden alle andere stukken. En uh, nou ja, dat was om de twee jaar of zoiets. Nou ja, jaren vijftig, ik kan me niet zo goed herinneren. Er werd zo'n toneel gedaan. Heerlijk. En, en was je ook is... een beetje getalenteerd? Oei, ja, ik had wel succes. Ook in het normale leven. Kijk eens aan. <laughs> ja, exhibitionist ik ik, ja, exhibitionistisch een beetje ingesteld, maar dat geeft niet. Nee, dat geeft Dan helemaal maak je, niks. maak je mensen aan het lachen. Ja, precies. En heb je nooit gedacht van... misschien nee. ligt mijn toekomst ook wel in dat toneel? Nee, nee, ik wilde veearts worden. Veearts? Ja. En ben je dat ook geworden? Ik ging bij de dierenarts twee maanden en die zei Marleen, dat zijn geen handjes, dat zijn, dat heb ik al eerder verteld, meen ik. Dat zijn kleine spinnetjes, ga de verpleging in. Dat heb ik 35 jaar gedaan. En met liefde? Ja, zeker. Heerlijk. Mm -hmm. en, ja. en dat toneel ben je dat wel blijven volgen? Ging je ja, regelmatig nou, naar de Schouwburg of oh, naar het ja, theater? Met mijn moeder, toen met van de brug afgezien, met Rampse Shaffi en... Concert en ja, ik ben toen heel gek. Ik vind het heerlijk. Nog steeds? Ja, nog steeds. Ja, heerlijk. Heb je nog een tip voor me? Nee. Een voorstelling waarvan je zegt, die nee, moet je hoor, zien? of moet je zelf uitvogelen. Nou ja, ja ik een voorstelling die jij heel de... mooi vond. Ja, nou, Onlangs. ik wil wel weer naar uh, Wim T. Schippers. Ja, die gaat ook een nieuwe voorstelling ja, maken. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Ja, nee, maar ook vroeg Ank van der Moer en uh, nou, noem maar op, Albert uh, van Dalsum en, en ja, heerlijk. En ik ben uh, toen een tijdje na mijn trouwen uh, was ik gescheiden met een fotograaf, theaterfotograaf op stap geweest met Foxtrot en zien hoe ze uh, moesten repeteren en zo. Nou, ik vond dat vijfje wel mooi, want een beetje ego trippers allemaal en vooral de, de nazit vond ik zo verschrikkelijk, dat gekweelen over elkaar. Dat vond je daar weer niet leuk? Nee, nee. Je vond de musical misschien wel leuk, maar dat gekweelde nee, dat vond ja, je daar weer minder? Nee, ik vond helemaal niet zoveel musicals, maar het was Trot en de mensen eromheen, Flip van Duin, de zoon van hem en. Uh, Willem Nijholt, ontzettende leuke man. achter uh, ja, nou ja, even gesnuffeld aan het wereldje. Ja, gesnuffeld aan het wereldje, als jong meisje al op de planken en met succes. En die, die opleiding op die vrije school waarbij bij ja. toneel zo'n belangrijke rol speelde... Ja. die heeft je dus een levenslange ja, liefde voor het theater bijgebracht. Ja, en mijn ouders ook, hoor. Ja. Ook en het moet ook in je zitten. Dat is waar, je moet het ook interessant ja, vinden. Ja. Heel leuk programma weer, hè? Kater Luna. Nou, dankjewel voor het compliment. We maken het met liefde. Ja, dan krijg ik weer die drang om op te bellen. En dan wil ik weer niet opbellen, maar dan bel ik toch weer op. Ik ben blij dat je gebeld hebt, Marleen. Dankjewel <laughs> Goed, daarvoor. Fijn, hè? En tot Dag, een andere keer. En veel plezier bij die voorstelling van Wim de Schippers als ja, je gaat, hè? Zeker. Ja, zeker. Dag, Marleen. Dag. Ja, in de toekomst. Dankjewel. Dag. Dag. Van Marleen naar mevrouw Ommering. Goeienacht. Goeienacht. Mevrouw Ommering, wat zijn uw theaterherinneringen aan jeugdvoorstellingen, aan familievoorstellingen? Nou, de allereerste herinnering is toen wij met het hele gezinnetje in Luxor Theater in Rotterdam, uh, ongeveer 1959, uh, 1960, zijn we daar daarmee verleden geweest. Oh ja, met Wim Zonneveld, toch of niet? Wat zeg dat was toch met Wim Zonneveld? Ja, dat was met Wim Zonneveld. En ik heb de gamofoonplaat hier in mijn handen. Echt waar? Met Margriet de Groot ja. en met Johan Kruid. Ja. En dat is een beetje een bijzondere plaats, Want het leuke ervan is, toen wij daar geweest waren... Ja, dan ging je er gauw naar een winkel toe om... Uh, ik denk dat dat pas na een, uh, misschien een jaartje na de hand... Dat weet ik niet of dat nou gelijk uitkwam. Maar toen ben ik de gamofoonplaat gaan kopen... En uh, ik weet niet of u een uh, klein beetje weet wat de inhoud van die musical was. Ja, ik ken de dat, musical, ja. Een meisje ja. dat. Uh, dat dat een, meisje dat. Wat, mevrouw dat, moet worden, hè? Een dochter, ja. Dat, een dochter van een vuilnisman. Die heel ordinair en plat praatte. Ja. En er was een weddenschap tussen uh, professor Higgins. En een vriend van hem, neem, me, neem ik aan. Uh, en die deden een, uh, een uh, weddenschap van. Uh, dat, de, uh, dat Higgins uh, het voor elkaar zou krijgen om haar heel keurig te laten praten. Nou, dat is aardig gelukt. Dus ze zingt ook heel leuke liedjes en dat, dat gaat keurig. Uh, maar op een moment, dan wordt ze ook uitgenodigd... Uh, tussen allemaal chique dames en heren... Op een, uh, een paardenrace in de Engeland. In ja. Londen, zoals we daar ongeveer zijn. En uh, dan moet ze, uh, mag zij dat, oh, dat, dat openen. En dan uh, heeft ze het over dat paard, dat dover. En dat paard dat wil niet snel genoeg. En dan schiet ze uit de rol. Dan zegt ze: vooruit dover, vooruit dover, doe dan met je luie kont. <laughs> dat is <laughs> niet dat paard, Ik heb namelijk een grammofoonplaats waar dat op staat. En ik zat toen op, uh, op kantoor met een stel meiden. En ik vertelde tegen die meiden de volgende dag uh, nadat ik die plaat beluisterd had. Ik zei, joh, en er staat zo'n leuk zinnetje op. Moet je nagaan, dat was 1960 ongeveer. Mm -hmm. uh, over dat, over uh, dat paar dat zij uit haar rol schiet. En dat uh, toen dan me Dover met je luie komt. En een collega van mij, die ging ook die plaat kopen. Die was er ook, ook geweest. En ik kom een paar dagen later teleurgesteld. Ook al ze zegt dat zinnetje staat er bij mij niet op. Ik zeg, hoe kan dat nou? Ja, hoe kan dat? En wat blijkt nou? Nou vonden ze dat te ordinair. <lacht> en toen moest, hebben ze dat destijds, hebben ze dat zinnetje eraf moeten halen. En het zinnetje van toen dan met je luie kont. Als je dat nou vergelijkt met nu, wat er nu allemaal uitgeflampt wordt door ik weet niet hoeveel mensen. Ook op toneel, in de film nou en. Met boeken, nou dan lag je na nou voor zo'n preuts uh, iets, hè? Ja, dan is het wel heel keurig om zo'n zinnetje eruit te halen. En dat nou. zinnetje zat ook in de theaterversie. Uh, in theater werd het ook gezegd. Ja, maar ja, ja. zo'n Gramme Foonplaat, dat, daar werd, kwam te veel kritiek op... dat je dat zinnetje met je luier kon. Dat kon je toch niet publiceren. Dus <lacht> de volgende platen was dat zinnetje eruit gehaald. Ja, we, we, Maar ik heb het unieke plaat waar dat zinnetje nog in staan. <lacht> Wat leuk, zeg. Zeg, mevrouw Oberé, u kent het verhaal nog helemaal. U heeft die plaat natuurlijk, maar u, ja. u zat toen met de hele familie daar in, in dat ja. theater. Heeft dat een uh, uh, blijvende indruk op u ja, gemaakt? zeker. Ik heb die plaat zo vaak gedragen. Ja, ik, ik, kan hem, ik ken hem gewoon helemaal uit mijn hoofd, de liedjes en zo. Ja, het is gewoon een kostbaar iets. Ik, ik heb hem eigenlijk apart gelegd, want ik dacht misschien is daar in dat uh, museum... Uh, in het theatermuseum? Beeld, of Beeld en Geluid? Beeld en Geluid. En, beeld en, geluid. Ja. en ik weet niet of dat namelijk erg uniek is, die plaat die ik heb. Dat weet ik ook niet, maar misschien moet u eens bellen. Oplager, hè? Ja, ja, nou ja, het, het klinkt als een, in ieder geval als een bijzonder verhaal, maar misschien ook wel als een bijzondere plaat. Ik zou zeker eens even bellen yes. met Belter geluid of met het. Uh... Theatermuseum in Amsterdam, die zijn misschien ook wel geïnteresseerd. Oh, het Theatermuseum in Amsterdam, dat zou ik ook noteren. Ja, ja. ja en, het, en mevrouw Ommering, ja? u, u heeft die plaat. u kent dat hele verhaal nog. My verleden Lady maakt veel indruk op u. Ja. Bent u daarna ja. nog vaker naar het theater gegaan? Ja. Kreeg u de smaak te pakken dankzij My verleden? Ja hoor, zeker. Ik heb heel wat musicals gezien, The Sound of Music. Maar ja, dat was natuurlijk als film, hè? Ja, dat is waar. Maar, dat is waar. Uh, ja, ik weet nou niet zo direct meer te herinneren welke ik daarna gezien heb. Heb, maar ja, het blijft, uh, ik vind het altijd een schitterende combinatie van muziek, dans, uh, zang. Ja. Uh, alles zit erin, hè. Ja. En ook inhoudelijk is het vaak zo mooi. Ja, dat verhaal van mijn verleden is ook een mooi, uh, mooi verhaal ja, natuurlijk. Ja, dit, dit gegeven, dat, dat blijft het doen. Hoe was het ook alweer? Het Spaanse graan heeft de orkaan, de orkaan doorstaan. doorstaan. Ja, precies. Dat, dat blijft bestaan. Zeg, nou, u, weet, u kent hem ook aardig goed, hè? Zeg, mevrouw Omring, als ik nou ja. zeg, als het even kan, wat zegt u dan? Uh, als het even kan, als het even kan. Uh, even kijken, als het even kan. Uh, nou, ik weet het niet, maar dat was ook een beetje plat. Weet, weet u wat, mevrouw de Ommering? Vader van, dat was de vader van de. Uh, Mr. Doelittle. Ja, van, Mr. van Do Eliza. Ja, Mr. Doelittle, juist precies. Ja. Zullen Johan we hem er even bij halen om u te helpen? Uh, ja? Johan Kaart Bas. Ja? Dan waant u zich weer even eind jaren 50... in dat uh, Luxor Theater in Rotterdam. Is dat goed? I, nou, ik nou even, heb ik het laatste niet zo goed begrepen. Nou, als, als u nou even blijft luisteren... Ja? dan waant u zich, voordat u het weet... Weer helemaal oh, eind jaren 50 ga... in het oude Luxor Theater in Rotterdam. Ga... Speciaal nee, voor u. Kan... Kan ik de telefoon erop leggen? U kunt, u kunt de telefoon erop leggen en de radio ja, want... lekker hard zetten. Goed zo. Speciaal voor u, omdat ja, het een mooi ik verhaal dus ik was. Mevrouw Ommering, dank u wel voor uw verhaal. En vergeet niet bij het geluid in het Theatermuseum te bellen. Nee, dat, uh, ik, dat, daar, weer, daar heb ik het telefoonnummer niet direct van. Maar nee, dat, dat heb ik ook niet bij de, de hand. Wel. Dat kunt u via de computer ongetwijfeld ja. achterhalen. Uh, ja de, hoor. Wil u nog de officiële naam even zeggen? Het Theatermuseum in Amsterdam en het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Goed zo. Ja? Dat was ook mijn bedoeling om naar beeld en geluid te bellen. Dank u wel. Mevrouw Omring leuk om in de uitzending te zijn. U bedankt voor uw verhaal ja? en geniet en van Tabe Bas plaatsen. en Johan Kaarten. Daar ja. komt ie. Dag!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 Moest eigenlijk verdwijnen Met de cafés In elke straat of steeg dus dat De denk ik Moest eigenlijk verdwijnen Dus Als het even kan, ja dan Als het even kan, ja dan Zijf ik zelf alle flessen Leeg Als het even kan zo nog vreugde. Dus als het even kan, dan doe je er wat aan. Het vrouwelijk schoon, dat denkt direct aan trouwen. Het vrouwelijk schoon, wil boten bij de vies. Het vrouwelijk schoon, dat denkt direct aan trouwen. Dus als het even kan, ja dan. Als het even kan, ja dan. Zorg ik dat het vrijblijvend is. Oh!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 Bas en Johan Kaart en de radio ging even heel hard bij mevrouw Ommering. Zij herinnerden zich die avond in het Luxor Theater bij My Fair Lady. En volgens mij was dat de eerste grote Nederlandse musical die ooit geproduceerd werd. Eens even kijken wie ik nu aan de telefoon heb. Want we praten over jeugdvoorstellingen, hè, over familievoorstellingen... voorstellingen die indruk op u gemaakt euh, hebben. En wie weet heeft u zelf ooit ook wel toneel gespeeld. Bijvoorbeeld in die kerststal, dat zou kunnen. 0800-1121, u kunt meebellen. U kunt mij bellen, maar ik zeg 0800 -121. U kunt ook een melding sturen als u dat prettig vindt... naar kazaluna.nl en twitteren dat kan met hashtag kazaluna. Joke, goedenacht. Hallo, uh, met, ja, met Joke uit Eindhoven. Dag Joke. Ja, ik ben, van, uh, ik ben een psychiatrische patiënt en ik uh, speel bij het theatergezelschap Prettig Stoord. En morgen heb ik, speel ik in de laatste voorstelling van een Prettig Kerst. En wat voor voorstelling is dat, Jouke? Uh, nou, wij, uh, wij gooien het hele kerstverhaal om, want wij zijn dus allemaal psychiatrische patiënten. Dus, uh, zes personen zijn wij. En we gooien, we gooien het hele kerstverhaal om, zowel... Zowel um, qua tijd, maar ook uh, bijvoorbeeld niet Maria, maar Jozef heeft een postnatale depressie. En uh, we gaan aan het publiek vragen of ze met de koopzondag misschien een, een kindje hebben gekocht. Want uh, we spelen met een pop, want er is natuurlijk geen echte baby voorhanden. Nee, en dan nee. vraag ik aan de mensen, heeft een van jullie met... Uh, koop zonder misschien een kindje kocht aan is niet en dan pakken ik toch een pop. Mm -hmm. Maar die pop heeft dus, dat is dus geen meisje of geen jongen. En dan zeggen we gewoon dat die dan maar uh, dat, dat Jezus misschien toch een meisje was. Ja. En, en uh, omdat Jezus iets met Maria Magdalena had spelen dus dat Maria, dat Jezus van lesbisch is. Maar dat is wel een dominee bij ons komen kijken, want we wilde het wel want we zijn toch allemaal uh, christenen in onze groep? Ja, En we, ja. Willen, ja, we willen het wel een beetje goed houden. Dus niet, niet ordinair of zo. Dus, dus echt een dominee komen kijken. En wat vond dus u ervan? We, we, nou, die, uh, we hebben haar en ze zei jullie krijgen ons theologisch keurmerk. Kijk, heel dus goed. Ja, goed gekeurd. Ja, ja. ja. Maar, maar, ja, want wij, uh, wij speelden eerst allemaal best zware stuk over psychiatrie. En op een gegeven moment hebben we besloten van... Uh, omdat we ook mensen uh, de leuke dingen van psychiatrie leren kennen. Bijvoorbeeld een psychiater die verliefd is op zijn patiënt. Of een psychiater die zelf in de problemen zit. Daar hebben we allemaal heel leuke dingen van gemaakt. En wat voor groep is hoor? Dat is een groep van psychiatrische patiënten die toneel speelt. En ja, maar wij... op welke manier is die groep ontstaan bijvoorbeeld, Joke? Uh, ja, het, wij, wij speelden eerst eigenlijk. Euh, nou, het was eerst eigenlijk bedoeld als dagbesteding, dus om mensen maar gewoon een, een, een leuke middag te bezorgen. Maar op een gegeven moment gingen wij ook euh, dingen spelen die, die we zelf in ons psychiatrisch uh, verleden hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld uh, uh, psychiaters die niet goed met je omgingen. Maar we hebben het wel van begin af aan gezegd, we moeten het wel een ludieke saus overheen gieten, want anders komen mensen gewoon niet kijken. Dat nee. hebben het, ja, we hebben het dus wel zo met elkaar afgesproken. En waar spelen ja. jullie? In het uh, reguliere theater of hebben jullie een eigen theater? Ja, we hebben nou een regisseur sinds een jaar en die, uh, die heeft een heel klein, die, klein eigen theatertje in Eersel. En die PIA heet die vrouw. En die uh, daar komen we dus iedere week, uh, ieder woensdagmiddag gaan we oefenen. Mm -hmm. en, en dan, dan we beginnen met ze improviseren en dan zit ze aan de kant. En dan schrijft ze dingen op die waarvan ze denkt dat zal het publiek wel interesseren. En daar spelen jullie morgen ook uh, die prettig gestoorde kerstvoorstelling. Ja, dus ja, de laatste voorstelling. ja. ja. Want Joker, wat en... betekent het voor jou om toneel te spelen? Ja, het is heel erg leuk, want uh, het is in het begin eigenlijk uh, uh, begonnen, zoals ik al vertelde, om dingen uit een eigen psychiatrisch uh, verleden te spelen, wat ik heb boopt, Twee suicidepogingen gedaan. Ja, daar kun je dus niet leuk over doen. Maar daar, we gaan er ook waarschijnlijk een stuk spelen over euthanasie. Mm -hmm. En dan, gaat dan, bijvoorbeeld dan komt er een hulpverlener, maar die is heel erg op tijd gerecht. Dus die zegt, nou ja, 30 minuten. En je moet dan per minuut betalen. Dus dan wil ik dan euthanasie. Maar dat duurt allemaal lang, want ik, ik kan dan niet beslissen. Het is een beetje een gewaagd stuk, maar ik ga dus een groep voorstellen. Of ik dat kan spelen, omdat er dan dingen uit mijn eigen leven... Misschien proberen te verwerken. Ja, en jullie schrijven die stukken zelf, begrijp ik? Ja, ja, eigenlijk min of meer wel. We gaan dus improviseren en we schrijven zelf ook stukjes... Ik heb een stukje geschreven dat uh, ik ben dan, omdat we hebben nog te weinig mannelijke spelers. En dan speel ik, morgen speel ik uh, herder en ik speel ook koning. En heb bijvoorbeeld een beer bij me, want ik geef Maria ook cadeautjes. En dat is dan beer van de de mm -hmm. En dan zegt, zegt Maria van, goh, wat een leuke beer van de Legere En dan zei ik meteen af van, ja, ik zal het giro nummer wel erbij geven. <lacht> so, ja, ja. Ja. ja, het is heel leuk, ja. Joko, voor ja. jou is het dus belangrijk om, om te spelen bij ja. Prettig? Gestoord. Het is ook leuk om te spelen bij Stoort. Maar heb je als meisje ook al gespeeld? Heb je ooit bijvoorbeeld een rol in het kerstspel gehad? Nee, dat heb ik eigenlijk, uh, nee, eigenlijk niet. Ik heb altijd... Uh, ik zing trouwens op morgen een stukje uit... Uh, want ik, ik ga dan voor Jezus... Ik heb dan eigenlijk te weinig doetjes, want ik ben maar een arme herder. Ja. En dan zei ik tegen Maria... Vindt u het goed als ik een liedje zing? En dan zing ik een stukje van... Uh, Bies doe bij Mier van Bach. bij mij. Ik weet niet of u dat kent. Nee, nee. Zingen ze nee. Ja, zal ik verder zingen? Ja, ja. Of dat ze leuk vinden. Nou, ik doe het gewoon, hè. Ja hoor, uh, Bist u bij... Ja, ik ben een beetje schoon. Bist u bij mij, geef ik met vreuden Zum sterben en zu mijn roe Zum sterben en zu mijn roe ja, nou stop ik, al. ik ben een beetje nou, schoon als dat als, als, als kan ik morgen niet vinden. Nee, nee, nee, morgen is belangrijker. De voorstelling ja, van morgen, smaak, die ja. moet staan. Want het klinkt mooi, joken. Kunnen mensen er nog naartoe morgen? Nou, morgen zit het al helemaal vol. Maar um, ze kunnen wel in de toekomst wij gaan. Want we hebben eigenlijk best veel succes. Ja? En mensen kunnen ons ook bestellen. Oh, dus jullie je, je, geven ook voorstellingen op bestelling ja, we, we, we, daar hebben we bestoten met de groep, want dat deelden we nou wel, omdat we zo'n succes hebben. Mensen kunnen ons, ja, de, dus volgend jaar spelen we ook in de week van de psychiatrie, mm -hmm. maar mensen kunnen ons ook uh, bestellen. Prettig gestoord, zo heet de groep, hè? Ja, ja theater zelfs gaat prettig gestoord. Zal ik het telefoonnummer geven? Nee, doe, doe dat maar niet. Oh, dat mag, dat uh, nee, mag doe, niet. Maar, doe maar niet, maar uh, uh, je kunt wel eventjes misschien het telefoonnummer naar ons mailen. En als mensen dan belangstelling hebben, dan uh, kunnen we het nummer altijd doorgeven. Is dat goed? Ja. Ik ga het morgen aan de regisseur vragen. Dat is goed. Mm. Ja. Nou, wil je dat doen? Heel goed. Ja. Casaluna.nzv.nl Ja, dat, dat kan zo ook wel. Ja? ja ik kan nog even zeggen, want um, ik, heb, ik kan het altijd... Omdat mijn hoofd altijd vol zit hè, met allerlei baanideeën. Kan ik heel weinig tekst onthouden, maar dat is, want we zoeken nog mannelijk speels. dus helemaal geen probleem als je weinig tekst kunt onthouden. Want als je man kunt improviseren, dan mag je er ook bij. Heel goed, Joke. Nou, dan wens ja. ik je morgen nog een geweldige voorstelling. Ja, dat is wel leuk. Spaar het, je maar... stem nog eventjes, want je moet morgen stralen. En uh, bedankt voor het bellen en voor je verhaal. Ja, dankjewel. Hè. Dag, Joke. Dag. Ja, dag. Dag. dag. Ja, er eh, zijn mooie verhalen te vertellen over theater... en over toneel en over herinneringen... en wat toneelspelen ook betekent voor mensen. Dat merkt, uh, merk ik vannacht wel weer. U kunt nog steeds bellen 0800-1121. U kunt mailen naar casaluna.nl en twitteren. Dat kan met hashtag Casaluna. Waarmee ik u weer even mee terugneem in de geschiedenis van de familievoorstellingen van dat Rood Theater daar in Rotterdam. Veel uh, prachtige voorstellingen zijn er de revue gepasseerd. In 1997 bijvoorbeeld een, uh, een bewerking van het boek van Els Pelgrom Kleine Sofie en Lange Wapper. Een verhaal dat uh, gespeeld werd door uh, veel verschillende acteurs, ook door Elsje Dwijn, die, die hoort u zo dadelijk. De tekst voor de voorstelling werd geschreven door Nick Barendsen en Velofsky die tekende toen voor de muziek. Dit is Elsje de wij inderdaad, met een liedje uit die voorstelling... Kleine Sofie en Lange Wapper, lied van Voorspoed en Ellende! Voorspoed en Ellende! Voorspoed en Ellende! Voorspoed en Ellende! Voorspoed en ellende. En heren. Dit is de wereldschaal van het leven. Links voorspoed, rechts ellende. We worden toch uit beide schalen bediend. Wie uit de ene schaal iets krijgt, moet ook iets uit de andere nemen. Zo is het nou eenmaal, al eeuwen en eeuwen. Kijkt u maar. We pakken iets uit deze schaal. Maar wie uit de schaal van ellende pakt, krijgt ook iets uit deze... Is er links iemand verdrietig, dan wordt er rechts weer iemand blij. Gaat er hier een stukje af, dan komt er daar een stukje bij. Want vandaag. Dames en heren, zo is het altijd geweest en zo zal het altijd zijn. Slaat in het ene werelddeel de ellende toe, dan geniet men ergens anders weer van rijkdom. Het is tijd voor de demonstratie. Ik zoek een vrijwilliger. Wie. Oh, wie. Ik. Mijn zof niet doen. <tieden> Het leven is een circus, een fatale stoelendans. En de weegschaal van het leven, die is altijd in balans. Het lied van voorspoed en ellende. Uit de voorstelling Kleine Sophie en Lange Wapper. Met tekst van Nick Barendse en muziek van Velofsky. En komende vrijdag gaat dus de nieuwe familievoorstelling van het Rood Theater in première. En dat heet Woest Water. En eerder vannacht sprak ik in Casa Luna daarover met Don Duins, de schrijver van die voorstelling. Even kijken, heb ik iemand aan de lijn op dit moment? Har, nacht. Ja, hallo, goeienacht. Goeienacht, ik spreek met Har. Dag Har. Hey, Har, wil je even de radio uitzetten? Want er staat ja. toch al een uh, stevige echo op onze verbinding. Ik hoor ook iets uh, echo, ja. Oh. hallo. Gaat het ik zo beter? Ja, het ja, gaat helemaal goed. Zeg maar, heb jij vroeger ook uh, theater gemaakt en uh, toneel gespeeld? Uh, ja, toen ik een stukje jonger was, heb ik wel veel toneel gedaan, gespeeld en gedaan. En uh, in de theaterwerkgroep De Jordaan gezeten. De geschiedenis van de Jordaan gespeeld. En uh, in de theatergroep de Egelampier gezeten. En uh, de, uh, ik had nog een, een, zo'n uh, zo historisch kostuum geleend voor het uh, theatermuseum, ook eens zo. O oh ja? speelde ik Franse Lakers Koopman. Kijk, en hoe oud en, was je toen, Hart? Begin twintig. Mm -hmm. En uh, daarna heb ik een half jaar in een, in een theatergroep De Mier gezeten. in Agnathon uh, in Amsterdam, Nieuwe Zuid-Kolk. Daar uh, oefenden we elke week. En daar we hebben we een eigen toneelstuk geschreven. Dat heette uh, Jobstijding. Dat was toen. In de tachtige jaar, dat was het begin van de werkloosheid. Mm -hmm. De vorige crisis, de grote crisis, zeg maar. Ja, en, en waarom ging je toen naar spelen? Waarom vond je het zo leuk om dat te doen? Ja, uh, ja gewoon je helemaal kunnen verplaatsen in een ander mens en zo, weet ik veel. Je helemaal jezelf... Uh... Kunnen uitleven in een ander, zeg maar, niet, uh, niet altijd maar bij jezelf stil te staan. Zeg maar. mm -hmm. en zelf en dat dat... wij uiteraard. Ja, en dat vond je er mooi als je, op dat, uh, als je op dat toneel stond. Ben je dat ook blijven doen? Was het ook een, een, een soort toekomstvervulling voor je? Uh, ja, ik, ik, wil, ik ben in die periode heel veel mee bezig. Ik ben zelf nog uh, na, ben naar de toneelschool gegaan ook. Van de 400 aanmeldingen was ik nog bij de laatste 20. Maar ja. nou, dat vond ik wel heel wat in die tijd. Ja. Alleen ik had een, uh, een jury tegenover me... Uh, bij de toneelschool met uh, Famke Boersma en Theo de Groot. Dat zal ik nooit vergeten. En die uh, vonden mij niet genoeg een typetje. Dus ik kwam er niet doorheen. Ik heb nog eens als suiker geleerd van Hugo Klaus. Acht bladzijden of zo uit mijn hoofd. En improvisatie gedaan. En toen heb ik nog een week als figurant. En ook als, als uh, uh, bij Hobby de aan het meegedaan. Uh, als uh, bij Hobby de Beukelaar in de Soldaten van de Oranje een week. En De stuntman? Deed ja, ook stunts? Ja, dat ja, viel er iemand uit. Die en wat schuifte... moest je doen dan? Uh, wat ik moest doen, ik moest, uh, er uh, was toen met de opname van soldaten van de Rijen, toen kwam er een uh, bommenwerper over, uh, dat was ze in Amersfoort ofzo. Daar speelde ik Nederlandse soldaat en dan stond ik met zo'n naam namaakgeweer naar, naar die bommenwerpers uh, gericht. En uh, dan, uh, dan zei Paul, Verhoeven: hoeveel jaren komt er een klein bommetje maar, maar dat stelt helemaal niks voor. Nou, op het moment dus dat die bommen viel, schoot ik tussen een meter of twintig door de lucht <lacht> tegen een muur aan en het gelukkig is allemaal goed afgelopen. <lacht> Dat uh, was wel heftig jaar toen. <laughs> ja, dat zijn mooie ervaringen. Je bent uiteindelijk een, een ander beroep gaan uitoefenen, denk ik dan... want je werd afgewezen op die toneelschool... en je, je bent ja. niet gaan proberen om, om op een andere manier... een, een carrière in het toneel op te bouwen. Nou, ik heb al wat kleine rolletjes zo dus gedaan. Tenminste, hier is figuratie niet te gek om los te lopen met Peter Faber. Die film heb ik meegedaan. Alleen cursussen van uh, de telejakker, zo zat ik ook in. En op een gegeven moment denk ik: van, Nou, ik doe het wel op mezelf, maar dat lukte me eigenlijk nooit. En, uh, het is gewoon een hele lange weg eigenlijk. Je moet echt wel een paar kruiwagens om je heen hebben. <laughs> en uh, nou ja, uiteindelijk. Uh, uiteindelijk. Uh, ja, hoe ging het om? Vroeger, ik nadenken hoor. Toen, uh, ja, ik weet niet, een beetje een bijltje hebben neergelegd of zo. En nu? Maar, uh, nou, en nu uh, ben ik net een paar weken geleden naar een toneelvoorstelling gegaan. in, in het Polanentheater in Amsterdam. Mm -hmm. Voor een uh, groep die heet Jet. Dat zijn ook van de psychiatrische en een ex patiënten uit Amsterdam. En het was, die voorstelling heb ik gezien, en dat vond ik zo te gek. Dat ik me spontaan heb aangemeld en ik ga volgend jaar weer verder met toneel. Ik vind Wat het heel leuk, leuk zeg! Dus je, ja. je gaat weer terug het toneel op? Ja, ja en ik wil stand-up komen die gaan doen en al die dingen meer als oude vijftiger. Daar heb ik ook dicht ideeën voor en zo. Dus we ja, gaan door Je bent weer helemaal geïnspireerd geraakt. Ja, ja, ja echt heel erg leuk. Het was een stuk over Cupido en zo. Mm -hmm. Uh, Hydra, of Hydra, de, de, de godin van de onderwereld en zo. En dat Amor, uh, die schiet de pijlen altijd op de verkeerde mensen en zo. En, uh, en op, dat is een heel leuk stuk wat we zelf hebben geschreven ook. Ja, de, dus, de binnen, dus binnenkort ga je je aansluiten bij die toneelgroep Jet. Ja. En dan sta je na al die jaren opnieuw op de planken. Yes. Hart, dankjewel voor, het je, het voor je reactie, dankjewel voor je verhaal. En tot de andere keer nog. Dag. Dag. En dan tenslotte een uh, tweet die binnenkwam van uh, Lieve Bloedwijn. En uh, uh, zij schrijft, uh, naar aanleiding van Joker, die u net hoorde... en die dat stukje Bach zong, volgens mij hoorde ik net een engel zingen. Ja, morgen praat huisgenoot Frank Dumors met Stef Aupers hier in uh, Casa Luna. Als uh, cultuursociologisch is hij verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En hij laat zijn licht schijnen over hoe het komt dat er sprake lijkt te zijn van een soort algemeen gevoeld westers onbehagen. Terwijl we gevraagd naar ons persoonlijk leven meestal toch laten weten gelukkig en content te zijn. Van waar nou die discrepantie? Die vraag die staat morgenavond centraal hier in uh, Casa Luna. En ik spreek nog even het antwoordapparaat in voor Frank. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hoi Frank, met Helco. Jouw gast Stef Aupers is cultuursocioloog... en wie weet kan hij antwoord geven op de vraag... hoe te midden van aanwezige Westers onbehagen... individuele burgers meestal laten weten... dat het met hem persoonlijk eigenlijk heel goed gaat. Dat ze gewoon weer gelukkig zijn. En wat ik nou wel eens zou willen weten van jouw gast... is of hij die discrepantie ook bij zichzelf ervaart. Ik wens jullie een uh, goed gesprek samen. Ja, daarmee hebben we bijna twee uur tijd om de luiken van Casa Luna te gaan sluiten. Bedankt voor het uh, meepraten, voor het uh, mailen en voor het, uh, voor het twitteren. Ik wens u voor straks veel genoegen bij Wakker Nederland hier op Radio 1. En wat ons betreft heel graag tot morgen. Goeienacht.